6 uur, Joris met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassade in Jemen is na bijna drie weken weer open. Vanwege een dreiging van Al-Qaeda sloot de VS 19 ambassades in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Anderhalve week geleden gingen bijna alle ambassades weer open. De VS vindt de situatie nu veilig genoeg om ook die in Jemen weer te openen. De Nederlandse ambassade opent later deze week weer zijn deuren. Bij een schietpartij in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg... zijn drie doden en vijf gewonden gevallen. Op een bijeenkomst van een vereniging van huiseigenaren... schoot een man twee mensen dood. Daarna pleegde hij zelfmoord. De Duitse politie vermoedt dat de schutter een conflict had met de vereniging. De Franse regering stuurt politieversterking naar Marseille... om een einde te maken aan de vele liquidaties in de stad. Volgens premier Ayrault is er te lang niets gedaan tegen de moorden... Daar moeten ruim 20 extra rechercheurs... en 130 oproerpolitieagenten verandering in brengen. Maandag was de dertiende liquidatie van dit jaar in Marseille. Vorig jaar waren er 24 afrekeningen, vooral in het drugsmilieu. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn twee tieners aangeklaagd... voor het doodschieten van een Australische man die aan het joggen was. Een derde verdachte, die wordt beschuldigd van medeplichtigheid... zegt dat de moord is gepleegd uit verveling. De Australiër werd vanuit een auto in zijn rug geschoten. De verdachten zijn 15, 16 en 17 jaar oud. In de voorronde van de Champions League... heeft PSV thuis met 1-1 gelijk gespeeld tegen AC Milan. De Italianen gingen met een 1-0 voorsprong de rust in. Matafs maakte voor PSV in de 60ste minuut de gelijkmaker. Volgende week woensdag is de return in Milaan. Als de ploeg van trainer Philip Cocu wint... is PSV door naar de groepsfase van de Champions League. Het weer, plaatselijk nevel of een mistbank. Overdag zonnige periode, maar er trekken ook sluierwolken over het land. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen. En Marcel Ooster. Het is woensdag 21 augustus. Goedemorgen. In Brussel wordt er vandaag overlegd over de opstelling van de Europese Unie tegenover Egypte. Daar praten we over met Kurt de Buff, die namens de Europese Liberalen in Cairo is. Tweede Kamerlid Sjoerdma van de D66 wil dat er ook een VN-onderzoek komt naar het geweld in Egypte. En Nederland moet daar volgens hem het voortouw in nemen. En Joris van der Kerkhoff is nog altijd in Cairo. Hij negeerde de avondklok en hij was niet de enige krijgen de halfjaarscijfers van Brouwer-Heijmans en Brouwer-Heineken. Ja, dat is ingewikkeld. We spreken de financiële topmannen. En de iPad-scholen gaan van start. Die hoort meer over de ervaringen die er al mee zijn opgedaan. We gaan steeds minder goed zwemmen. Het Milieu de Instituut deed onderzoek en wij spreken zo de directeur. We beschouwen PSV AC Milan. En u hoort meer over de chocoladenrepenoorlog bij de popstations. En er is ook muziek. Brian Perry onder meer. dacht pak met het NOS Radio 8 Zes minuten over zes. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan u bijpraten over het nieuws van de afgelopen uren. Een Australische man die tijdens een bezoek aan zijn schoonfamilie in Amerika... een rondje ging hardlopen, heeft dat met zijn leven moeten bekopen. De 22-jarige Christopher Lane werd vanuit een rijdende auto doodgeschoten. Kort na de schietpartij in de stad Duncan werden drie tieners aangehouden. Een van de verdachten verklaarde dat ze uit verveling hadden geschoten op de Australiër. De vader van het slachtoffer reageerde aangeslagen op de Australische televisie. Hij kan niet geloven dat mensen zulke dingen doen zonder enige aanleiding. Het was gewoon zo zinloos. Het is gebeurd, het is verkeerd. En we proberen het gewoon het beste mee om te doen. Twee jongens van 15 en 16 jaar worden beschuldigd van moord. Een 17-jarige jongen is aangeklaagd voor medeplichtigheid. In Duitsland opende een man gisteravond het vuur... in de kantine van een sportvereniging in de buurt van Heidelberg. Hij doodde twee mensen, verwondde er vijf en pleegde daarna zelfmoord. Een mannelijke persoon had met een pistool twee mensen erschoten en vijf andere teil zwaar verletst en zich daarna um, zelf getötet. In de kantine was een vergadering van huiseigenaren aan de gang. Onduidelijk is wat het motief van de schutter was, maar de politie vermoedt dat het gaat om een conflict tussen de aanwezigen. Hintergrond van deze schießerei was een strijdigheid aan een woonungseigentümerversammeling. aan de onder andere de täter en ook zijn opfer teilgenomen hadden. Er waren op die bijeenkomst ongeveer twintig mensen aanwezig. en de schutter was kort voor de schietpartij weggestuurd van de vergadering. De brand in een afvalverwerkingsbedrijf in Leiderdorp krijgt een flinke nasleep. De brand die eergisteren uitbrak is weliswaar geblust. Maar nu probeert de brandweer samen met een sloopbedrijf het pand af te breken... om zo het nasmullende afval af te kunnen voeren. De brandweerlieden had er ook afgelopen nacht nog de handen vol aan. Omdat uh, het afval wat er nu nog ligt toch vrij veel rook afgeeft... en ook snel weer vlam kan vatten... Zijn we aanwezig met twintig collega's om er toch voor te zorgen dat als het nodig is dat we kunnen blussen, Want er is nog best veel rookontwikkeling in het pand. En ook na deze nacht zit het werk er nog lang niet op. Zodra het uh, weer licht is, dan gaan we samen met uh, de slopendrijf weer verder met het slopen en het uitzoeken van het afval en dat ook uh, weg laten brengen. Bij de brand in Leiderdorp zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Hoe vaak zou het voorkomen dat een ambulancebroeder die iemand met een hartaanval reanimeert, zelf ook een hartaanval krijgt? In Detroit is het gebeurd. Terwijl verpleger Hartman iemand reanimeerde, werd hij zelf ook getroffen. Hij beschrijft het als een explosief gevoel in zijn hart. A type in chest. was ja, nee, toen ook nog Hartman. Hij riep tegen de chauffeur dat het ziekenhuis niet één... maar twee patiënten met een hartaanval moest opvangen. Dat hij al in een ambulance gezat, dat heeft hem het leven gered, zegt hij. Ik kan vrij zeker I, dat als ik niet in de positie was... dan zou ik gegeven zijn. Zijn behandelend arts in het ziekenhuis spreekt van... een kans van één op één miljoen dat zoiets overkomt. Ik zou zeggen dat één in een miljoen is about appropriate. Uh, ik heb het niet gezien. Uh, I heard of it. Het ziekenhuis verwacht dat zowel de ambulancebroeder als de man die hij reanimeerde... er weer helemaal bovenop zullen komen. De eerste blik in de kranten leert ons dat de Telegraaf opent met de Oosterscheldedam. Daar zitten diepe gaten in, volgens de krant. De waterkerende werking van de Oosterscheldedam is op termijn in gevaar in de bodem. Aan beide kanten van de waterkering zijn gaten ontstaan van meer dan 50 meter diep. Blijkt uit informatie van Rijkswaterstaat Zeeland in bezit van de Telegraaf. De Volkskant heeft euh, het over een grootschalig onderzoek van de Onderwijsinspectie naar vroeg- en voorschoolse educatie. En daaruit blijkt dat het onderwijs aan peuters tekort schiet gemeenten weten vaak niet of ze de juiste kinderen bereiken. Achter de zorg voor kinderen zit veelal helemaal niet een, een strak plan. En ouders worden amper betrokken bij de activiteiten. Kinderen met een taalachterstand krijgen al helemaal niet de zorg die ze nodig hebben. Al dus de volkskrant. Dag, mijn dagblad opent met het zwemmen. Dat doen we dus steeds slechter, hoorde u net al. Zwemvaardigheid holt achteruit volgens de krant. Uh, het blijkt uit een onderzoek, en dat hebben wij ook. Hoort u zo meer over? En trouw opent met uh, Fukushima, tegenslag op tegenslag bij de kerncentrale. Uh, de krant noemt het even op, wat er zo al mis is gegaan. Stroomuitval, lekkende opslagtanks, besmet water... en uitzendkrachten die aan veel te veel straling zijn blootgesteld. Dat is trouw. Volgens het financiële dagblad is de crisis nogal niet voorbij. Opkomende markten gaan nu onderuit, schrijft de krant. Beleggers verlaten voormalige groeilanden als Azië en Zuid-Amerika... Hier herstelt de economie zich wel langzaam. De opkomende markten, daar hebben ze steeds meer te maken met economische tegenvallers. De groei zwakt af en beleggers trekken hun geld terug. Nog een klein berichtje in de Telegraaf. Want er zijn SS-souvenirs van Dirk ontdekt, Horst Tappert. Onder zijn persoonlijke nalatenschap bevinden zich een onderscheiding voor een verwonding, een standbeeldje dat de derde prijs was voor een schietwedstrijd van de SS, een bajonet en allerlei officiële. SS-insignus. Hij bewaarde ze vol trots. Tappers werd in 1942 op 19-jarige leeftijd lid van de SS. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Hier ben ik geboren en laufe door de straat...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 Ik heb 20 Kinder, meine Frau ist schön. Mm, alle kommen vorbei. Ich brauch nie rauszugehen. Traum der See ist Haus an Sie. Ich suche neues Land mit unbekannten Straßen.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 Kinder, meine Frau ist schön, mm, alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Traue sie Haus am See Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. orangen Orangenaugenblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Mm, alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Hier ben ik geboren, hier werd ik begraben. Hab tauge oren, weißen baard en zit in Meine honderd enkel spielen cricket auf dem Rasen. Wenn ich zo daran denke, kan ich's eigentlich kaum erwarten. Peter Fox met zijn Haus am See. 15 minuten over 6, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Steeds meer huizen krijgen zonnepanelen op het dak... Steeds meer windmolens verrijzen op land en op zee. Maar wat als er nou geen wind of zon is? Ja, dan is er ook geen stroom. Want grootschalig opslaan van duurzame energie, dat lukt nog steeds niet. Daarom zijn wetenschappers en bedrijven bezig om daar oplossingen voor te vinden. Deze week duikt verslaggever Hendrik Willem-Hofs in de wereld van opslag van duurzame energie. Vandaag bekijkt hij een project waarbij windenergie omgezet wordt in gas. Er staat een stevig windje hier in Rozenburg onder de rook van Rotterdam. Die wind wordt natuurlijk gebruikt om energie op te wekken. Maar de windmolens worden ook s'nachts stilgezet. Omdat er dan geen energie wordt afgenomen. Om dat probleem op te lossen heeft de netbeheerder Stedin bedacht... om die windenergie om te zetten in gas. Die stroom is s'nachts niet nodig. Dat gas kun je opslaan in je net en dat kun je later op de dag wel gebruiken. En daarmee gebruik je toch ook de wind die s'nachts waait als duurzame energie overdag. Hier in Rozenburg komt een proefproject. Op een sportveldje direct naast een appartementencomplex. Ja, daar achter in de hoek, daar moet hij komen. Ons demonstratieproject Power to Gas. Arnold van der Bie is van Stedin. Power to Gas, energie omzetten naar gas. Wat komt daar dan precies te staan? Ja, er komen eigenlijk twee containers te staan. Ongeveer de grootte van een transformatorhuisje, zoals mensen dat kennen in de straat. Uh, en daar gaan we uit elektriciteit gaan we aardgas maken. Maar nu moeten we toch eens even, uh, als het kan, simpel uitleggen. Hoe maak je van wind of zon gas? Ja, eigenlijk gaat dat via, via een tussenstap, via een chemische reactie. Je kunt Met elektriciteit kun je water splitsen in waterstof en zuurstof. En die waterstof die kun je gebruiken om samen met CO2 ook weer in een chemische reactie... Uh, methaan van te maken. En methaan is eigenlijk het hoofdbestanddeel van aardgas. Dus daarmee kunnen we een gas maken dat precies dezelfde eigenschappen heeft als aardgas. En wind en zon kun je niet opslaan, maar gas wel? Nou, wind en zon is moeilijk op te slaan. Elektriciteit kan in accu's, maar dat is op grote schaal nog, uh, nog heel erg lastig. Dus er zijn beperkte mogelijkheden om elektriciteit op te slaan. En uh, als je het in de vorm van gas maakt, ja, gas kun je wel opslaan. En waar zou je dat dan op kunnen of willen slaan? Ja, deels kan het gewoon in het net, omdat je met drukvariatie uh, gas in het net kunt stoppen. En uiteindelijk, als er heel veel gas is, dan zou, dan zou je dat ook kunnen opslaan in de vorm van, uh, van vloeibaar uitgas. Dus in een leeg olieveld of zoiets? Ook dat is mogelijk, om het uh, onder druk weer in een, in, een, in een gasveld te pompen. Via een klein uh, kruipdoor-sluipdoor-weggetje komen we dan bij het appartementencomplex. Want deze mensen moeten dan die overtollige windenergie omgezet naar gas weer gaan gebruiken. Ja, in dit uh, appartementencomplex gaat het uh, gas gebruikt worden in de verwarmingsinstallatie van het uh, appartementencomplex. En hoeven die mensen dan helemaal niks meer te betalen voor het gas? Nee, dat niet. Tijdens deze proef uh, leveren we het gas wat uit de installatie komt gratis aan de klanten. Maar uh, ja, uiteindelijk als dit, uh, als dit op grote schaal commercieel wordt, dan zal er natuurlijk gewoon een prijs betaald moeten worden voor het gas. Dus even vragen wat de bewoners hier in het complex ervan vinden. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Heeft u gehoord van dat uh, omzetten van windenergie naar gas? Een klein beetje. Dat klinkt heel positief als dat allemaal mogelijk is. En het positieve, tenminste, dat is wat ik heb begrepen: is dat u in ieder geval geen gaskosten betaalt voor de verwarming. Oh ja. Ja, nou ik ga verhuizen, dus ik zal daar <laughs> niet van profiteren. Maar uh, okay. de ander is dat hartstikke leuk, ja. Dat hoorde onze verslaggever Hendrik Willem-Hofs in zijn serie... in die op zoek gaat naar opslag van duurzame energie en de mogelijkheden daarvoor. Nu eens goed nieuws over de krant. Want de papieren krant worstelt in veel landen om overeind te blijven. Dalende abonnee-aantallen, dalende advertentie-inkomsten. Maar de krantenindustrie is springlevend in India. In de laatste paar jaar hebben we 4.000 nieuwe are registered in the registrar van de of van of India Indira Akhoijjam, media-watcher in New Delhi, somt feiten op die voor westerse oren klinken als een reis in de tijd. Zoals in een paar jaar tijd hebben 4000 nieuwe krantentitels de markt hier bestormd of deze. See, uh, there are a of um, in India basis that are sold in the Iedere dag worden 100 miljoen kranten verkocht in India. De krantenmarkt leeft. Nee, groeit als kool. Waar overal in de wereld kranten omvallen of met moeite het internet tijdperk instruikelen, gaat India massaal aan de papieren krant. is uh, een decline in print. Leadership in in India in belt. Ja, de geur van koffie. Dat is er alvast. Een heel klein redactietje, maar het ruikt echt naar een redactie hier. Veel jonge redacteuren. Een man of drie-vier doen politiek, Drie, vier hier in de hoek die doen eh, economie. Zitten wat mensen een beetje onderuitgezakt, zoals dat hoort op een krantenredactie. Dus eventjes goed na te denken. Een nieuwe krant, een Engelstalige, Indiase krant in 2013. Dat verwacht je niet. The literacy rate is growing, and I must say, with all limitations, even the uh, poverty level is also falling. So more and more people are getting educated, wants to read, wants to know, en dat is wat een veel grotere scope om ons te groeien. Overrecteur Darboer Ganguly van de nieuwe Millennium Post... geeft de belangrijkste reden weg, de alfabetisering in India. Het land leert in hoog tempo lezen. En die groei gaat harder dan de groei van het aantal mensen dat online gaat. Terwijl het internet blijft haperen, vluchten al die mensen... voor hun informatiebehoeften in een krant. Want de kwaliteit van internet en de connectiviteit, de power crisis is echt really hampering de digitale uh, uh, groei. Dus so we hebben stuck op voor de naam voor de money page, de business page. Je een suggestie? Ik denk het. Dit is een spannend moment. De nieuwe krant gaat een uh, tweede katern uitbrengen. Er is hier een klein discussietje gaande over hoe dat katern <laughs> moet gaan <laughs> heten. Once more? Indonomics. Indonomics. Indonomics. Indonomics. India, Indo-Economics. Ja, ze zijn eruit, zo lijkt het, het woord katern met verhalen over India's groei, over het nieuwe India. Dus Indonomics is de naam, wordt hier geroepen. En met de Indonomics van deze krant zit het ook wel goed. Er zijn geen verliezen geleden in het eerste jaar. Een onderneming die binnenkort zelfs verwacht winst te gaan maken Een krant als een nieuwe business met de blik op de toekomst. We in we Kan dus wel goed gaan met de papieren, krant florerende krantenindustrie in India hoorde u in deze reportage van onze correspondent Lucas Waagmeester. Terug naar eigen land. De afgelopen maanden ging het er vaak over. De bezuinigingen op gevangenissen en eventuele alternatieven voor gevangenisstraf. Zoals de discussie rond de enkelband. Deze week in het Radio 1-journaal een serie over verschillende soorten straf. Vandaag de werkstraf. Een paar uurtjes schoffelen of uh, abri schoonmaken. Veel te soft wordt er vaak gezegd, maar is dat ook zo? Josephine Trehi ging mee met reclasseringsmedewerker Marco Bal. Schoffels worden uitgedeeld. Ja, dat is een oude school. En uh, dat staat uh, volgens mij zitten de kraken Er zit een pand om uh, appartementjes in te maken. Maar oh, ja, momenteel. Uh... midden in de stad hè? Ja, midden in de stad. Ja. Hiervoor een uh, groot plein. Zo vroeger wel het schoolplein geweest zijn. Langs een uh, doorgaande weg. En dit moet uh, opgeruimd worden? Nou, je ziet het, hè? er komt uh, her en der wat, uh, wat groen naar boven, wat daar niet uh, naar boven hoort te komen. Dus uh, we willen even zorgen dat het weer uh, aan kant komt. En, dat gaan we vandaag doen. en komt iedereen hier voor een aanmerking? Ja, dat bepaalt de rechter. Hè? Wij, wij, de rechter bepaalt zeg maar, uh, of mensen een gevangenisstraf, een boete of een, of een werkstraf krijgen. Het maximale wat je kunt krijgen in principe is uh, 240 uur. Dat staat gelijk zeg maar, ongeveer zeg maar, aan, aan zes maanden uh, gevangenisstraf. En waarom is het beter dan gevangenisstraf? Wij weten, en dat is ook uh, uh, wetenschappelijk uh, uh, onderzocht, dat mensen die je uh, uh, kort in de gevangenis zetten, daar eigenlijk uh, zeg maar, slechter uitkomen dan dat ze erin gegaan zijn. Je moet je voorstellen als ik jou morgen zeg maar, uh, uit je sociale element trek. Dus ik, ik pak jou morgen op en ik stop jou vier maanden achter de tralies. Je hebt die kindertjes, je hebt een baan. Uh, nou ja, dan, dan gebeurt er zeg maar om jou heen ook heel veel. Dus het treft niet alleen jou, maar het treft ook jouw omgeving. En uh, nou, op deze manier zeg maar, uh, uh, ja, doe je toch je, je straf. Hoe gaat ie? Ja hoor, het goed. Is dit je eerste werkstraf? Uh, ja, mijn eerste en ook mijn laatste. Ik vind het, voor mij is het niks. Uh, ik ben niet, dit is niet mijn werk wat ik sowieso doe. Uh. Wat doe je normaal voor werk? Ik werk in de haven. Hey, mag ik vragen wat je hebt gedaan dat je deze werkstraf hebt? Ik, ben, uh, ik doe dit voor omdat ik een uh, vechttijdje heb gehad. Was het ernstig? Hij had wel letsels en zo. Ik denk je dat dit werkt zo'n werkstraf? Uh, brr... Ja, wat is nou? Ja, ik weet het niet. Ja, werken is sowieso straf. <laughs> ik vraag me af of werkstraf uh, net zo goed kan werken als gevangenisstraf. Ja, ik weet niet of het net zo goed kan werken. Ik zeg eerlijk, ik weet niet hoe het is in een gevangenis, want ik ben daar nooit geweest. En ik hoop daar ook nog nooit terecht te komen. Toen ik opgepakt werd, was ik ook... Uh moest ik ook anderhalf dag in een politiecelletje zitten. Je zag helemaal uh, geen licht en wist ook niet hoe laat het was. helemaal niks, op geen telefoon. Het enige wat ik had was alleen een boekje om te lezen. dus ik wil ja. liever een dag dan in de gevangenis gaan zitten. hey jongen, mag ik storen? Ja, je mag altijd storen. vinden jullie van zo'n werkstraf? ja het bevalt wel, het feit dat ik gewoon naar huis kan gaan, alleen zo'n locatie als dit waar we vandaag staan, is hinderlijk. Waarom? Omdat we zo zijn, allemaal zijn van deze buurt. En dit is dan de hoofdweg waar Jan allemaal rij... langs rijdt. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ik heb gereden zonder rijbewijs en uh, voor mishandeling. Dus ik heb er twee. Daarom ben ik ook twee weken... En is dit de eerste keer werkstraf nu? Uh, nee, dit is al de vierde keer. Ja, daarom. Werkt het dan niet voor jou? Of? Uh, nee, het heeft daar niet mee te maken. Kijk, je probeert voor jezelf uit de problemen te blijven. Maar toch kom je altijd wel in een probleem terecht. Snap je? Daarom. Marco, zelf ook even een handje mee meehelpen? Ja, als je nou je tof staat. Of je nou de hele tijd staat of een beetje aan het werk bent. Dan gaat de tijd een beetje sneller. Wat een van die jongens net tegen me zegt, hè? dat hij dit nu al voor de vierde keer doet. Dan kan je toch afvragen of het werkt? Ja, dat kan inderdaad. Het kan zijn zeg maar, dat het in de oude situatie is geweest... waar mensen natuurlijk nog wel eens meerdere keren zeg maar, een werkstraf kregen. En uh, ja, de, de wet is nu aangepast. Dus uh, we moeten erin kijken zeg maar, hoe dat zeg maar, vervolg gaat krijgen. Nou hoor je vanuit de samenleving wel geluiden als werkstraffen? Dat is toch geen straf. Dat is een beetje te soft. Nou, op feestjes of verjaardagen moet ik het nog wel eens uitleggen, ja. ja, ja. En dan zeg Wat zeg ik, nou, je dan? ik ja, kom een dag meelopen. <laughs> nee, kijk maar, ik bedoel, je legt beslag op de tijd. Als iemand werkt, moet die vakantie opnemen. En de stok achter de deur is, als je niet werkt, of het niet afwerkt... is dat je alsnog, zeg maar, uh, uh, gevangenisstraf krijgt. Dus die stok is redelijk groot. Nou, morgen dan praat uh, Josephine met iemand die een enkelband draagt. Het NOS Radio 1 Journaal, sport... PSV heeft de eerste wedstrijd in de Champions League play-off tegen AC Milan gelijk gespeeld. In Eindhoven werd het 1-1. Volgens verdediger Karim Rikik bleef het jonge PSV goed overeind tegen de ervaren Italianen. Tuurlijk, bedoel, je weet dat dit soort teams ze proberen te provoceren. en uh, ja, dat, dat probeert bijna elk Italiaans team, maar ik denk dat wij er goed mee op zijn gegaan. Ja. Als je nu in de kleedkamer bent, uh, wat, wat is de reactie van, uh, van de jongens? Ja, de reactie is, we hebben 1-1 gespeeld en volgende week is weer een wedstrijd. Dus uh, alle kansen zijn er nog voor hun en voor ons ook. Het is bewonderenswaardig, hè? een jong elftal zonder eigenlijk grote ervaring tegen een elftal. In ieder geval een aantal jongens in loopt, dat zoveel ervaring heeft. Ja, klopt, maar ik denk dat we daar ons heel goed houden. En uh, ook, de, ook, de, ook de spanning. En ik denk dat het is alleen maar gezonde spanning bij ons. En, uh, ja, het, het heeft alleen maar positieve invloed op ons. Ja. Wat voor gevoel kreeg je bij die 1-0 achterstand? Ja, je wist dat er, dat, dat, er nog, dat er nog lang te spelen was. Dus ik bedoel, we, we raakten niet in paniek. Dat zei de trainer ook in de rust. En uh, we, deden gewoon ons, we speelden gewoon ons eigen spel ook, na, ook naar de rust. En dan zie je toch dat, dat we een goal meepikken. Ja. Is dat de grote winst van dit jonge team? Dat het al de eigen wedstrijd kan spelen? Ja, ik denk dat wij proberen tempo te bepalen elke wedstrijd. Maar uh, ja, in San Siro zou het toch een andere wedstrijd worden, denk ik. Maar we, we hebben alle kansen nog. Karim, rek ik, tegen Jack van Gelder. oud Ajaxiet Urbi Emanuelson speelt nu voor AC Milan. En zag dat zijn club goed wegkwam met het gelijkspel. We kunnen niet zijn zijn denk ik. Um, de eerste helft uh, ja, was PSV liggen, de bovenliggende partij. Uh, we begonnen wat moeizaam. Uh, kwamen ook moeilijk in de wedstrijd. Ik denk in de tweede helft ging het stukken beter. Um, al met al denk ik dat we niet, uh, niet heel erg ontevreden kunnen zijn met een 1-1 op dit moment. We kregen meer controle, hè? het werd meer jullie tempo in de tweede helft. Ja, nou ja, het is onze eerste officiële wedstrijd. En, en uh, ja, PSV vlogen de eerste helft op en hadden een aantal goede kansen. Wij uh, hadden er één, maakten er ook gelijk de goal. En uh, ja, dat is toch wel de goal die we nodig hebben. In de tweede helft ging het wat beter. Um, Kom je wel wat knullig op een 1-1. Maar uh, ja, ik denk dat het wel... Als je bij de helft op bekijkt, dat het wel een ja, terechte uitslag Volgende week is de Durn in Milaan. De winnaar plaatst zich voor de groepsfase van de Champions League. Voor tennisster Kiki Bertens zit dit seizoen er bijna op. Bertens laat zich binnenkort opereren aan haar rechter enkel. Ze heeft al jaren last van dat gewricht. En als ze haar loopbaan wil voortzetten, dan moet ze nu echt onder het mes. Dat moet gebeuren, ja, ja helaas. Ik uh, kom daar niet onderuit. Dus, uh... En dat, uh, Is dat iets wat je uh, de, dit jaar gaat inplannen of weet je dat niet? Ja, het staat al gepland. Dus uh, ja, US Open wordt mijn laatste toernooi. Dus, en dan daarna moet ik geopereerd worden. Ja. En dan is het een uh, lange revalidatie, weet je dat al? Of is het geen Ja, getreken? ik ben er drie maanden uit. Dus uh, dit seizoen is dan eigenlijk voor mij is het klaar. Bertens hoopt, uh, Bertens hoopt dan op tijd hersteld te zijn... om begin 2014 de Australian Open te kunnen spelen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook de derde poolwedstrijd van het EK gewonnen. Wit-Rusland werd met maar liefst 7-0 verslagen. Ja, de wedstrijd weet het niet. Toch nam verdedigster Willemijn Bos het duel wel serieus. Nou ja, het is geen wedstrijd. Weet je, het, je, je speelt eigenlijk een soort van wedstrijd tegen jezelf ook voor een deel. Want uh, ja, je bent al geplaatst voor de halve finale. En, maar je wil toch een goede wedstrijd op de mat leggen. Want je wil door in dat toernooi en je wil verder in dat toernooi. En in, vo, ja, in voorbereiding op de, de halve finale is het gewoon wel belangrijk... Dat je, ja, dat je gewoon doorgroeit en verder gaat met waar je mee bezig bent. Dus in dat opzicht ja, is het wel een wedstrijd. Nou, en die wedstrijd lag inderdaad op de bad. Donderdag speelt Oranje de halve finale van het EK. Engeland is daarin de tegenstander. En na half zeven dan bellen we met een Nederlandse café-eigenaar. Hij is gevestigd aan de Egyptische kust en de zaken gaan niet goed. De toeristen blijven weg. Dit is Radio 1. Het wordt u zo radelijk. Nu is het NOS-journaal met het meegens. Goedemorgen. Goedemorgen. De Amerikaanse ambassade in Jemen is na bijna drie weken weer open. Vanwege een dreiging van al qaeda waren bijna twintig Amerikaanse ambassades in Noord-Afrika en het Midden-Oosten tot anderhalve week geleden dicht. VS vindt het nu veilig genoeg om ook die in Jemen weer te openen. De Franse regering stuurt politieversterking naar Marseille om een einde te maken aan de vele liquidaties in die stad. Volgens premier Ero is er te lang niets gedaan tegen de moorden. Vorig jaar waren er 24 criminele afrekeningen en dit jaar staat de teller in Marseille reeds op 13. De Duitse deelstaat Baden-Württemberg zijn bij een schietpartij drie doden gevallen, vijf mensen gewond geraakt. Man schoot om zich heen op een bijeenkomst van een vereniging van huiseigenaren en daarna pleegde hij zelfmoord. Japan verhoogt het alarmniveau bij de kerncentrale in Fukushima... waar een groot lek van radioactief water is geconstateerd. Op de internationale schaal voor nucleaire incidenten... wordt het lek nu gerangschikt in categorie 3. En die staat voor een serieus incident. Aanvankelijk werd de lekkage nog bestempeld als een afwijking in categorie 1. Het weer dan nog, plaatselijk nevel of een mistbank. Later zonnig, maar er trekken ook sluierwolken over. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen meer bewolking, al schijnt in het zuiden en oosten ook geregeld de zon. Vrijdag nog meer zon, iets warmer. In het weekend weer buien. PSV-verdediger Jeffy Bruma hoort u zo dadelijk over dat gelijkspel tegen AC Milan. En krijgt u ook zo vaak van die chocoladerepen aangeboden? Nou ja, aangeboden. U mag ze, u mag ze kopen. Aan de kassa van het pompstation? Blijf dan luisteren.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 Meer weten? Ga naar wakkerdier.nl Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio in Journaal. We gaan naar de kust in Egypte. Ja, want daar blijven Nederlandse toeristen weg... na het aangescherpte reisadvies voor Egypte. Reisorganisaties als TUI en Corendon... hebben de vluchten naar de kust geannuleerd. En daardoor worden nu ook de Egyptenaren in de rustige gebieden van het land economisch hard getroffen. Er zijn nu nog zo ongeveer 5500 Nederlanders in de resorts aan de Rode Zee. En we hebben nu contact met Aard Bos, sinds drie jaar de eigenaar van het Orange Café in Hurgada. Meneer Bos, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Merkt u het ook dat de Nederlanders wegblijven? Ja, per dag. Per dag wordt het minder. Ja, gaat, het, gaat het hard? Uh, het is eigenlijk al een poosje bezig, want de mensen werden vorige week met z'n allen geadviseerd om binnen te blijven. Dus, dus, dus ze bleven in de hotels. Ja. En, en, en we, hebben, we hebben alle dagen vluchten dat mensen vertrekken en er komt niemand binnen. Oké, okay, dan is er überhaupt uh, geen Nederlander die uit het vliegtuig komt. Ik kan je niet verstaan. Dan is er überhaupt geen Nederlander die uit het vliegtuig komt. Nee, nee, nee, nee, nee wacht even, heel Europa is weg. Hetzelde, hetzelfde vage reisadvies is gegeven aan Duitsland en België. De Fransen en de Engelsen zijn er mee bezig, zelfs de Russen zijn er mee bezig. Ja. Dus, dus de stad wordt per dag een stuk leger. Ja. Dus uh, uw café met name ook? Ja, ja we hebben dat 2,5 jaar geleden al een keer meegemaakt. En hoe, je dat hoe toch, heeft er dat? u die fase overleefd als café-eigenaar? Dat ging niet zo goed, nee. nee. We, waren, nee, we zijn voornamelijk alleen geweest. Uh, ja met spaarcenten weg, maar dat, dat, eigenlijk is dat niet het belangrijkste. Het allerbelangrijkste is dat, dat die arme mensen die hier met z'n allen komen werken als een soort gastarbeiders, want ze wonen hier niet, ze komen allemaal uit boerendorpjes, die worden nu naar huis gestuurd. De, de eerste hotels zijn altijd gesloten. Hm. Wat vindt u dan van dat reisadvies? Want hoe is het in Elkada? Ik vind het om te beginnen vind ik het een heel vaag reisadvies. En in Oegaren is feitelijk niks aan de hand. Niet anders als uh, bepaalde voorzorgsmaatregelen in het hele land. Ik, ik zal je voorbeeld geven. Ik ben gisteren de stad in geweest. En ja, de Koptische kerk wordt zwaar bewaakt. Maar dat is bij iedere Koptische kerk in Egypte. En ja, de, de, de wijk van de gouverneur is afgesloten, maar dat is ook overal. En in Oegaren merken we aan het strand helemaal niks. En waarom vindt u dat zo zo vaag? Wat had u liever Omdat, gehad? Oh, nou, stel je nou voor dat je vorige week dinsdag bent gekomen voor drie weken. Dan mm. kan je rustig blijven. En stel nou dat je vorige week zaterdag gaat willen reizen. had je niet gemogen. De, de Vorige keer was het heel duidelijk. Toen was het een negatief reisadvies. En dus werd iedereen weggehaald. Nu is het, is het on een ontrading. Ja, precies. Voor, ni ja. voor niet-essentiële reizen. Kan jij, maar dat, kan jij maar dat definiëren? Wat een niet-essentiële reis naar de Rode Zee is? Ja... Als je niet, niet heel erg nodig in de zon hoeft te zitten. Nee, maar goed, dat gaat natuurlijk over werk, hè, bijvoorbeeld. Kan ik mij voorstellen. Ja. Of, of, of als ja, ja, ja. je daar voor werk iets, iets te zoeken hebt. Denkt u niet ook? Uh, nou, nee, nee, nee niet, niet echt. Er, er, er, wonen hier, er wonen hier 170 Nederlanders, geregistreerd. En de meeste zijn aan het werk als duiker. Uh -huh. en, en, en veel ook in de horeca. En we hebben de eerste, hebben de eerste pensionado's zelfs. Maar de, nee, er is geen essentiële reden om naar de Rode Zee te gaan. Meneer Bos, hoe lang houdt u het nog vol? Dat weet ik niet. Ah. Mijn, vrouw, mijn, vrouw, mijn vrouw en ik hebben al gesproken ons best te doen. En u heeft en... in de Hoergada geen um, onveilig gevoel. U zegt er is hier nee, nee, zo nee, weinig nee, aan nee. de hand dat het is. Ik ben met collega's van jullie van de, de pers... gisteren de stad in geweest, uitgebreid. Om hun ook te laten zien dat er niks aan de hand is. Het enige wat er werkelijk aan de hand is, is dat het per dag leeg raakt. Ja. Winkeltjes sluiten, de markt is half leeg. En ze begrijpen er helemaal niks van. Stel nou dat ik mijn best doe om te begrijpen wat het reisadvies inhoudt. De jongens in de straat vragen alleen maar met z'n allen waar blijven de mensen. Meneer Bos, wij wensen u veel sterkte de komende tijd. En ik, ja dankjewel, dankjewel. Voor ik, ik, En Ik wens vooral heel veel sterkte aan al die arme Egyptische mensen. Dat staat bij deze genoteerd meneer Bos. En fijn dat u ons oh. even te woord wilde staan vanochtend. Jawel, en, en werk ze verder. Ja, dat, dat gaat lukken. Bedankt. Oké, okay, dag. Bijna tien over half zeven u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Catania, de tweede stad op Sicilië, moest in de jaren negentig de Europese Silicon Valley worden. Veel high-tech bedrijven vestigden zich aan de voet van de Etna. Maar de crisis en de verstikkende Italiaanse bureaucratie dwongen veel van die bedrijven ook weer te verhuizen. Toch probeert het voormalige staatsbedrijf Telecom Italia het nu opnieuw. En investeert hier in jong talent. Kijk door het glas heen naar de workshop die Working Capital nu geeft aan Europese studenten hier in Catania. Mario Scuderi is een van de oprichters van dit initiatief. Om wat voor bedrijven gaat het eigenlijk over het algemeen? Major parte van het digital. Het gaat voornamelijk om bedrijven, om digitale bedrijven, appbouwers, dat soort dingen. Die hebben vooral veel arbeidskracht nodig en veel minder kapitaal. En dus kunnen eigenlijk op een vrij snelle manier, een makkelijke manier aan de slag. Het project dat jullie nu opgestart hebben, bestaat drie jaar. Hoeveel bedrijfjes zijn daar uiteindelijk uit voortgekomen? Nel portale, abbiamo raccolto più di 4.000 progetti in het de in de afgelopen drie jaar hebben wij zo'n 4.000 projecten gefinancierd. En sommige zijn al toe aan een tweede financieringsronde na de eerste 25.000 euro die Telecom Italië erin steekt. insteekt. We hebben het over Ongeveer 20 miljoen euro die we hebben kunnen verzamelen om die bedrijven op gang te helpen. Is startups we een van de bedrijven die is voortgekomen uit het Working Capital project is Orange Fiber. Het logo is een sinaasappel en hier op Sicilië zijn heel veel sinaasappels. Adriana is degene die het bedacht heeft. Wat is Orange Fiber? Orange Fiber is een project dat Orange Fiber is een project dat stof maakt, en waar, je waar je kleding van kan maken, dat gemaakt is van sinaasappelafval. Hoe kom je op het idee om van sinaasappels stof te maken? Er is veel vraag naar eco -stoffen, stoffen gemaakt van ecologische afbreekbare producten, zegt Adriana. En toen ze in Milaan studeerde en haar naar roots Sicilië, dacht... dan dacht ze, misschien moet ik eens kijken of ik van sinaasappels ook stof kan maken. Nou, dat is uiteindelijk gelukt in samenwerking met de Technische Universiteit van Milaan. En eh, het proces en de stof zelf zijn inmiddels ook gepatenteerd. Dus eigenlijk komt het een beetje neer op denkend aan Sicilië... Zag ik sinaasappels die stof werden. Oké, hier een idee. Ik qua dentro. Ik heb een idee. qua dentro en dan comincia met designare Questo framework. Mario Scuderi van Working Capital laat zien hoe zij met een paar concrete hulpmiddelen jongeren helpen van een idee een bedrijfje te maken. En de ideeën die hier binnenkomen, zitten voornamelijk in de digitale hoek. Mario, kan de digitale revolutie. ...voor Zuid-Italië een inhaanslag betekenen. Ja, zegt hij, we geloven er heel erg in dat dit, dat de digitale revolutie... ...een revolutie kan zijn voor Sicilië, voor Zuid-Italië om inderdaad die stap te maken. Want de staat waar heel veel mensen al heel lang op geleund hebben die kan niet meer de garanties bieden die ze al die tijd geboden hebben. Dus ja, we geloven erin want de creativiteit die ontbreekt niet. Even stil. reportage hoort u van Angelo van Schaik. En zo dadelijk misschien staat u er wel op dit moment. Het station. Het is oorlog tussen de fabrikanten van chocoladerepen zoals Mars en Lion. Het NOS Radio 1 Journaal. Elke dag het nieuws uit binnen en buitenland. Het waren de jonkies van PSV tegen de ervaren mannen van AC Milan. En het werd 1-1. Bij rust stond Milan nog met 1-0 voor. Gelijkmaker werd gemaakt door Tim Martafs na een fout van de Italiaanse doelman. Kreeg een snoeihard schot van Jeffrey Bruma niet onder controle. En Jack van Gelder sprak met de verdediger. Aardig schot. Uh, ja, aardig schot. Aardig uh, sobberschot. Toch uh, keeper sleffer werkt en uh, toch het 1-1. Tim zat er lekker bij. Ja, precies ja. Hij zit aan de loeren en uh, het zij ook achteraf en uh, hij komt wel goed in. Toen dacht je op een gegeven moment, nou ja, als het van die afstand kan, kan het voor 45 meter ook, want die scheelt ook niet veel. Ja, inderdaad, ja. Ik, ik dacht, ik probeer het nog een keer. En De bal ging, op, ging, ging aardig goed. En op het laatste moment het iets naar links, terwijl hij iets naar rechts moest draaien. Dus dat uh, is jammer. Wat is de magie van dit elftal? Want jullie spelen nog helemaal niet zo lang met elkaar en het lijkt allemaal te klikken. Uh, magie, ik denk dat iedereen is bereid echt voor elkaar te werken, uh, te strijden, uh, op te offeren voor het team. En we kunnen ook heel goed met elkaar samenspelen, denk ik. combinatie voetbal, we uh, verdedigen, samen, vallen samen aan. Dus dat uh, is een goede combinatie, denk ik, uh, in het team. Wat is de rol van CoQ? Ik denk heel groot. Denk ik denk dat Filip uh, nu, van de voorbereiding nu eigenlijk een, een, een echt team heeft gesmeden. Uit een jonge team. Er waren toch veel vraagtekens uh, vooraf. Maar nu zijn we toch op de goede weg, denk ik. En uh, moeten, moeten we moeten we denk ik, gewoon doortrekken. En hij is voorlopig eigenlijk alleen maar bezig met dat wat jullie goed kunnen. Dat uit, uh, helemaal uit te kristalliseren. Ja, ik denk het wel. Uh, hij heeft ook, ook vooral gezegd, van, ook spelen we tegen AC Milan. Dus we gaan, we gaan hier ons, gewoon, ons eigen spel spelen. En, uh, we zijn niet bang voor Milan. We zijn PSV, dus uh, kom maar op. Dat hebben we ook laten zien, denk ik, vandaag. Bij Vlaag hebben we, denk ik, zeer goed gespeeld. En vind ik ook eigenlijk 1-1 eigenlijk vrij jammer dat 1-1 is het geworden. Ze hebben ook wel wat kansen gehad, toch? Ze hebben ook wel wat kansen gehad, ja, maar ik denk wij ook wel. Dus uh, op zich is 1-1 is, is wel verdiend, maar alsnog vond dat wij wel uh, hadden moeten winnen. Volgende week, een sensatie in Milan? Uh, dat hoop ik zeker. Uh, eerst haalt daar weer uit. En dan is het uh, dinsdag weer Milan. Dus uh, we gaan er hard voor werken. Ja, ja en het moet op. ook nog. Ja. ja, Kles uit. <laughs> Precies, het ja, moet ook nog. Maar de winnaar daar uh, in Milan dus uiteindelijk zal het naar het hoofdtoernooi gaan van de Champions League. En wij gaan naar de verkeersinformatie, Kees Kwaks. Dag Lara, goedemorgen. Goedemorgen. Nou ja, het is nog lekker rustig uh, op, op de weg. Vakantietijd in Nederland, tenminste niet in heel Nederland... maar nog wel een groot deel En rustige omstandigheden qua weer. Dat zouden we dus toe kunnen leiden dat deze ochtendspits erg mee gaat vallen. Voorlopig niet al te veel te melden. Nou, dan uh, spreken we je later wel, of niet. Zien We zien of het niet. wel. <laughs> Doeg. Dag. hoort u van Dazzled Kid. U kent dat wel, u heeft getankt, u wilt betalen aan de kassa... en rechts van u ziet u al die lekkere repen liggen in het schap. En die liggen daar niet voor niks. Fabrikanten hebben er extra geld voor over... om op lucratieve plekken te liggen. Twee chocoladereuzen, Mars en Nestlé... liggen hierover juridisch al een tijdje overhoop. Want volgens Nestlé doet Mars aan oneerlijke concurrentie... door de mooiste plekjes op te eisen. even Jeroen Schutheizer ging kijken... bij een BP-station in Veghel. Eens even kijken hoor. Hier hebben we een Mars. Doe maar zo'n grote. En een Snickers. En... Oeh, dit zijn die lekkere M&M's. De Rolo. Dat is een merk van Nestlé. Die ligt ook echt helemaal onderin. Moet je bijna op je knieën. De Lion. Ook een beetje in een uithoek. Dag mevrouw. Ik heb even wat uh, inkopen gedaan. Hier kan ik uh, drie dagen mee vooruit. Hè? Heeft u wel eens zo'n klant gehad... Jawel, we verkopen hier veel massa en snickers. Er wordt hier veel gesnoept in Veghel. Rob Bingermens, merkendeskundige. Nou, zo werkt dat dus, hè? Dat een fabrikant uh, zijn uh, macht gebruikt, misbruikt, weet ik niet. Wat denkt u? Nee, dat is geen, zeker geen misbruik. Ik bedoel, als een uh, fabrikant groot is en hij uh, heeft heel veel spotjes op televisie... dan zeggen we toch ook niet dat hij zijn macht misbruikt... door uh, commercials op de buis te hebben. Dit hoort erbij. Je hebt een sterke positie en die positie die probeer je verder te versterken. En, uh... Toch maakt Nestlé zich er enorm druk over. Kansloze zaak, zegt u? Ik kan me voorstellen dat ze zich druk maken, maar naar mijn idee is het een kansloze zaak. Als het in andere branches normaal is, in het buitenland is het ook normaal. En, en zouden we dan nu plotseling voor de tankstations een uitzondering maken? Want wat zou Mars nou niet mogen? Wanneer wordt het wel uh, oneerlijk concurrentie? Nou, het zou wat anders zijn als uh, Mars geld zou betalen om uh, uh, producten uit het schap te halen. Van de concurrentie. Ja. Zeg je, nou, nee. Dat, dat, maar hier is geen sprake van. Nestlé heeft diezelfde ruimte. Het is een van de grootste uh, bedrijven ter wereld. Uh, hè, dus het is geen armetierig clubje. Alleen, uh, Mars heeft ervoor gekozen om op deze manier hun marketingbudget in te zetten. Ik denk dat het uh, best zou kunnen dat Nestlé verliest. Alleen. Dat gebeurt uh, uh, elke dag duizenden keren. Het is het vrije economische spel. Het is een beetje, is een beetje sneu. Wat vindt u sneu? Dat je, dat je naar de rechter moet gaan om dit soort uh, activiteiten... van je concurrent aan de orde te stellen. Dat vind ik een beetje sneu. Uh, Hans Vieveen, dit uh, tankstation is van u? Ja, dat klopt. En u bent ooit ook uh, benaderd door uh, Mars. Van, joh, zou je onze repen nou eens even prominent uh, neer willen leggen? U heeft toen gezegd van, nou, mooi niet... Nee, wij waren daar toch een beetje sceptisch in. Wij vonden dat het toch belangrijk was om, om te zien of dat nou wel degelijk in ons belang was. Of dat het misschien wel in het belang van de fabrikant zelf is. Maar ja, u krijgt er extra geld voor. Althans, dat had gekund, hè? Ja, maar het is maar de vraag of dat extra geld ook extra geld is. Als een artikel in omloopsnelheid veel minder doet dan een artikel wat daar had kunnen liggen... dan is maar de vraag of het einde van de rit jouw bruto winst niet hoger geweest zou zijn... als wanneer dat je daar niet voor gekozen zou hebben. Dit is maar de vraag. Ja, want zo'n fabrikant eist echt heel veel, hè? Je verkoopt een stukje winkel. Het is ook een stukje principe wat je niet nastreeft... om uh, iemand anders jouw schap in te laten delen... en uiteindelijk uh, misschien wel een kant op gaat... waar je denkt, van, nou, dit, dit had ik eigenlijk vooraf niet, uh, niet zo bedoeld. Snapt u dat, uh, dat Nestlé dit niet lekker ziet? Nou, natuurlijk snap ik dat. Stel dat het beste artikel van Nestlé... Uh, door uh, afspraken te maken met een concurrent helemaal onderin het schap verdwijnt. Ik, ben, ik blijf graag baas in eigen, in eigen parochie. Hè, maar uh, door je schap te verkopen, ontneem je je eigen zeggenschap daarin. En dat is fout. Hé hey, meneer, heeft u nog zo'n chocoladereep gekocht? Nee nee, nee, nee, nee. nee, Doet u dat wel eens? <laughs> nee. Echt waar? Ja, ik ga door, jongen. Doen ze al die verleiding voor niks voor u? Ja, ja, ja. ja. U staat stevig in uw schoenen. Zeker. En de rechtbank wil nu laten onderzoeken of de werkwijze van Mars... inderdaad de omzet van Nestlé aantast. Vandaag mogen beide Kemphanen aangeven... welke deskundigen dat onderzoek zou mogen doen. Het is uh, acht minuten voor zeven. U luistert naar de NOS Radio 1 Journaal. Op 6 oktober, duurt nog eventjes... doet de Universiteit Twente voor de vijfde keer mee... aan de World Solar Challenge... Het is een wedstrijd van 3000 kilometer... waarin zonneauto's dwars door het woeste landschap van Australië reizen. Vandaag vertrekt het hele team al naar Australië. En we hebben contact met Koen Cd van het team van de Universiteit Twente. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg, 6 oktober, dat duurt nog even. Wat doen jullie tot die tijd in Australië? Ja, 6 oktober duurt inderdaad nog even. Uh, we hebben de komende tijd uh, dus genoeg tijd om uh, ons nog voor te bereiden... Uh, de auto die, uh, die is vorige week op transport gegaan, die zullen we daar uh, komende weken ook ontvangen. Uh, en dan zullen we ook helemaal klaar gaan voor de race. Uh, en, en zoveel mogelijk testuren nog maken, want ja, we hebben hier in Nederland nog getest. Maar in Australië is de conditie natuurlijk allemaal net iets, uh, iets anders. Dus uh, we zullen zoveel mogelijk nog gaan testen om uh, optimaal voorbereid die race uh, te beginnen. Waar hebben jullie in Nederland die auto getest? Uh, we hebben onze, onze testbasis uh, in Trente, een, uh, een leeg vliegveld waar we... Uh, kunnen, kunnen rijden, dus daar hebben we uh, vele testuren gemaakt. Uh, we hebben enkele weken geleden ook een uh, race-simulatie uh, uh, gehouden, dus enkele dagen daar op het, op het, op het, op het reizen van overnacht. En uh, ja, zo op ons uh, voor te kunnen bereiden. En hoe doet de auto het, uh, Koen? Want er zit een wiel extra aan, hè? Heeft hij heeft er nu vier. Ja, klopt. Uh, hij doet het eigenlijk hartstikke goed. We hebben uh, natuurlijk veel getest. Uh, en ja, er is eigenlijk nog niet echt veel gebeurd. We zeggen dat uh, dat, dat, dat gaat spannend worden tijdens de race. Dus hij doet het eigenlijk heel goed. Hij, hij rijdt stabiel uh, en is een stuk, uh, stuk beter eigenlijk dan onze voorgaande auto's. Ze dus hebben we er alle vertrouwen in. Wat maakt dat ene wiel uit? Kun je mij dat uitleggen? Um, nou, Het ene wiel dat is voornamelijk um, onder de auto, omdat het moet vanuit de reglementen. Dus de World Solar Challenge, de organisatie in Australië, die um, stelt bepaalde eisen op dat de auto moet voldoen. Mm -hmm. uh, nou, dat extra wiel was dit jaar een eis. Oh, okay. uh, dus elke uh, auto moet een extra wiel hebben. Uh, maar wat het verder uitmaakt, uh, nou, hij zal een stukje stabieler zijn dan, dan de voorgaande auto's die al drie wielen hebben. Uh, maar daarnaast uh, verandert het natuurlijk uh, in je rolweerstand, in je, in je luchtweerstand. Tenminste, een extra wiel, zou betekenen een extra wielkap. Dus, uh, dus meer luchtweerstand. Uh, bij ons auto's is het niet zo, we hebben het van elkaar gekregen om juist die luchtweerstand nog, uh, nog te verlagen. Waardoor we... Ja, hopelijk zometeen nog sneller die finish kunnen passeren. Ja, en dan hopen jullie dat de concurrentie dat niet voor elkaar heeft gekregen, want er moet wel wat gebeuren, natuurlijk. Jullie hebben al vijf keer meegedaan en nog nooit gewonnen. Gaat dat dit jaar wel lukken? Ja, inderdaad, we doen voor de vijfde keer mee. Of we doen dit jaar voor de vijfde keer mee. We hebben inderdaad de vier keer gedaan. maakt niet uit. Uh, maar uh, ja, nee, we hebben er dit jaar echt allemaal vertrouwen in dat, dat het goed is gekomen. Uh, als we onze auto vergelijken met, met de voorgaande, dan, uh, dan is die gewoon een stukje beter. Hij is uh, nou, aerodynamischer, hij is uh, gewoon 40 kilo lichter, ondanks met extra wiel. Het hele team heeft er vertrouwen in. En uh, het, het mooie dit jaar is denk ik dat, uh, dat elk team een hele nieuwe auto heeft moeten bouwen. Dus uh, de kansen zijn weer helemaal uh, opnieuw verdeeld. En. Uh, ja, wij denken met op een in manier van mee te gaan doen is om het in die overwinning te kunnen pakken. Zeg, ik lees hier dat uh, de auto zoveel verbruikt als een stofzuiger. Dat is niet veel, hè? Nee, dat is niet veel inderdaad. Nee, nee. Ja, hij rijdt natuurlijk alleen maar op, uh, op de energie van de zon. Uh, dus die proberen we zoveel mogelijk binnen te halen en daarnaast uh, zo weinig mogelijk uit te geven. Dus uh, ja, een laag verbruik is daarbij wel, uh, wel hartstikke belangrijk. Ja. Ja, hij ziet er ook wel mooi uit. De Red Machine. Red Engine, ja, sorry. Red engine. De Red Engine, ja tuurlijk. Ja. Dat wil ook wel natuurlijk. Hè. Een mooie rode pakjes. Zien we op de foto's van jullie uh, Solar Team ja. Twente. Wie gaat hem besturen trouwens? Uh, nou, we hebben vier, uh, vier teamleden die hem, uh, die hem kunnen besturen en die hem ook gaan besturen. Dus uh, we, mogen, uh, we mogen wisselen de coureurs. En ben jij er uh, ook één van? Nee, nee, nee. Helaas. Ik, uh, ik ben niet een van de nee. oh, ja. helaas. Want hoe, hoe gaat de selectie daarvoor? Uh, nou, de, de coureurs worden vooral op hun uh, op lengte geselecteerd en uh, natuurlijk een beetje op gewicht. Uh, een coureur ja, moet eigenlijk 80 kilo wegen, mm -hmm. maar uh, als er iemand van 60 kilo in zit, dan krijgt hij een, een gewicht meer van 20 kilo, dus in principe willen we hem uh, zo, zo licht mogelijk hebben. En was je nou uh, te groot of te zwaar? <laughs> ja, nou te groot, nee ik was oh, niet te zwaar. oké okay. <laughs> nee, nee, nee. Hé hey, Koen, heel veel succes. Ja, dankjewel. En we horen nog van je. Het NOS Radio en ja. Media Overzicht het onderwijs voor peuters en kleuters met een achterstand schiet ernstig tekort. Gemeenteweken weten vaak niet of ze wel de juiste kinderen bereiken. En ook worden ouders nauwelijks betrokken bij activiteiten... en zit er vaak geen goed plan achter de zorg. Stelt de onderwijsinspectie in een rapport dat deze week naar de Tweede Kamer gaat... en de Volkskrant schrijft daarover. De waterkerende werking van de Oosterscheldendam dan... die is op termijn in gevaar, daarover schrijft de Telegraaf vanochtend. Dat doen ze op basis van de Rijkswaterstaat Zeeland... In de bodem aan beide kanten van die wereldberoemde waterkering zijn gaten ontstaan. En die zijn diep meer dan 50 meter. En om ervoor te zorgen dat de bodembescherming zijn huidige functie kan blijven vervullen... dan moet worden voorkomen dat deze verder gaat verzakken, eroderen, wegspoelen, afschuiven of beschadigd kan raken. Ja, nu had je alles hier al, in meer wel. Natuurlijk, waar krijgswaterstaat. <laughs> Heel wat gebeuren daar. De kinderombudsman en het AD zijn overspoeld met nieuwe klachten over Bureau Jeugdzorg... Sinds een publicatie in de krant over de slechte rapportages van de instelling... staat de telefoon roodgloeiend en stroomt de mailbox vol, zo schrijft de krant. De Kimber Ombudsman zegt alle verhalen mee te nemen... in zijn onderzoek naar bureau jeugdzorg. Opvallend is dat niet alleen ouders... die niet meer voor hun kind kunnen zorgen aan de bel trekken... ook pleegouders, pleegkinderen, grootouders en hulpverleners klagen. En als het aan minister te ligt, gaan gemeentes binnenkort mensen op straat bespieden met kleine vlieglaagjes. Dat schrijft Metro. Drones worden nu bij hoge uitzondering ingezet voor opsporing. Maar als het aan de regering ligt, gaat dat vaker gebeuren. Vast cameratoezicht is momenteel aan allerlei regels gebonden, waardoor het niet snel geschakeld kan worden. Bovendien hangt de apparatuur soms op plaatsen waar dat niet nodig is. Of ontbreekt het waar wel wat gebeurt. Toezicht met die flexibele camera's, waaronder dus die drones, moet dat veranderen. Tot zover. De Media. Na zeven uur het laatste nieuws uit Egypte... en een reportage over de muziekfilm van een hele populaire band... One Direction. We leven in een geweldige tijd. Een tijd waarin iedereen bij kan dragen aan een andere economie. Groener, menselijker, innovatiever...